Goos hoort u van het Modern Jazz yes Quartet en het nummer The Hornpipe? Tot 12 uur zien we yes. jazz. En together again, Peter den Boer en Fred Kroonsberg, presentatie. Ja, uh, leuk, we hebben de platenkasten weer uh, ieder bij ons uh, doorgenomen, afgestoft en uh, de mooiste dingen eruit gehaald. Zoals nu uh, het volgende stukje, het is een opname uit 1970 van de Dutch Winkelands Band, maar ...in een, uh, een easygoing bezetting... ...dat wil zeggen dat uh, de, uh, de gitaar gespeeld wordt in plaats van de banjo... ...Arie Lichter doet dat in het nummer Mad. Porter schreef Love for Sale En Astro Gilbetto zong het nu eens niet met een trio Maar met een uh, beetje funky Achtige band We hebben vandaag uh, muziek uit alle landen Natuurlijk heel veel Amerikanen Want uh, dat zijn die jongens Waarvan wij vroeger altijd vonden Dat die de, Amerika uh, dat die de jazz hebben uitgevonden uh, Ook heel veel uh, uh, Andere landen Ik ga Frans, Duits En uh, Engels draaien en we hebben ook veel van Nederlandse bodem. De Duts kwamen al voorbij, maar er zijn nog veel meer straks. Mulder en Mulder, de Millers, Remmels en Fred. Ik heb een, een gigant op dit moment op de draaitaf liggen. U kent allemaal, ik zie de zon al schijnt hij niet. Dan ga je meteen fluiten. Maar als je nu naar buiten kijkt, dan moet je wel vrolijk blijven, maar het regent. Eddie Christiani, hij liet zich enorm door Amerikaanse muziek ook beïnvloeden. Vooral als het ging om het prachtige gitaarspel wat hij speelde. Maar ik heb nu een opname, die herkent u helemaal niet. Want het begint helemaal niet met gefluit van ik zie de zon al schijnt u niet. Maar het is toch wel een noven om dit nummer te draaien. Een ode aan Eddie Christiani. Wat een baars slecht weer, is alle dagen Zo hoort men o zo vaak, de mensen klagen Maar ik heb maning aan de barometer Ik zing en fluit mijn liedje door de neter. Ik zie de zon, al zijn ze niet. Jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied Ik zie de zon, al is het nacht Ik ben altijd blij, daar leven mij steeds van. Ik ben optimist van huis uit steeds geweest, een regenbui is voor mij weer het beest. Ik zie de zon, al schijnt ze niet, ik jubel het uit, zingen ik met de volste Als geen ze niet jubelen het uit, ik fluit het hoogste dien. away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 Deze gelegenheid gebruik maken om uh, te prijzen het feit dat uh, Oomstee al zo lang op vrijdagen uh, uh, muzikanten overal vandaan tovert. En een heel leuk programma het jaar door heeft. Een van de stimulerende krachten hier in Zandvoort, natuurlijk, waar het gaat om uh, het kroegleven, maar dat gecombineerd met heerlijke ja, muziek. Ik hoop dat het nog lang doorgaat. Mulder en Mulder nu in uh, uh, nummer. It had to be you. It had to be you It had to be you I wandered around And finally found somebody who Could make me be true Could make me be blue Could make me be glad Just to be sad Thinking of you Some others I've seen Might never be me Might never be cross Or try to be boss No, they wouldn't do For nobody else Gave me a thrill With all your faults I love you still It had to be you wonderful year It had to be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 Chuck Berry was dat. En deze twee oude knarren die achter de microfoon gingen... die stonden wel weer even een beetje heen en weer te bewegen. Alsof ze weer helemaal terug in de tijd waren. Toen ze een jaar of 16, 17, 18 waren. Chuck Berry was dat. Met het nummer Guitar Boogie. En daarvoor? Daarvoor? Uh, Earl, yeah, Bostic, Earl Bostic, Bostic natuurlijk. Met Good Night Sweetheart. En uh, Good Night Sweetheart was natuurlijk weer een intro... naar het stukje uh, met Earl Bostic. Het laatste stukje, de Guitar Boogie... was een... Uh, een duidelijke uh, demonstratie van de elektrische gitaar. En ik heb een cd gevonden waar de elektrische gitaar eigenlijk niet verwacht zou worden. Dat is een, uh, een cd met uh, Gypsy uh, Jazz, Roman en stotchelo Rosenberg. En die hebben een opname gemaakt waarbij ook een elektrische gitaar is en uh, Matt scatting de menselijke stem die dan de muziek maakt. En dat is nummer Wild Ride. MUZIEK Ja. Zal je morgen nog van mij houden. kwam uit de mond van Inger Marie Goendersen. Maar we hebben in Nederland ook een zangeres die een sfeer kan creëren, alsof het gevoel uit haar tenen komt. En ik ben in bezit geraakt van Glennis Grace 1995 2010. One moment in time, het beste van haar. En van haar ga ik draaien: Say a Little Prayer. vandaag bij de Dames Zang, zal ik maar zeggen. En in dat straatje eh, past precies een mooie opname van Etta James... die eh, uit de school komt van uh, Arita Franklin... en die nu eh, te horen is in het nummer I Won't Cry Anymore... anymore Now that you Een programma van Kroons en Den Broer. Dit was uh, Etta James, I Won't Cry Anymore. En het leek ons een aardig idee om uh, de vocalistes... Uh, het blokje vocalistes nu af te sluiten... met een live opname van Sarah Vaughan. Opgenomen in Tivoli in Kopenhagen in 1963. Met een uh, heel uh, aardig nummer waarvan ik uh, uh, ineens uh, denk van nou, we zijn vandaag een beetje popnummers uh, door jazzmuzikanten aan het uh, laten horen The More I See You The More I See you. Oh Het eerste uur van Jazz zit er alweer op. Met Peter Den Boer en Fred Kansberg, Maar na het nieuws komt er nog een uur. Tot zo! ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. In het natuurgebied Aamsveen zijn veel meer plekken gevonden dan verwacht... ...waar de grond heel heet is. Of op die plekken de veenbrand ook doorsmult, is nog niet duidelijk. Een helikopter heeft met hittesensoren de hete plekken geregistreerd... ...mogelijk wordt later vandaag nog een vlucht gemaakt. De brand ontzond vrijdag in het natuurgebied bij Enschede. De brandweer weet nog niet goed hoe de verdachte plekken moeten worden aangepakt. Er is een begin gemaakt met het afgraven van die plaatsen. Over de grens in Duitsland zijn de problemen nog groter. Daar zijn ook nu nog vlammen te zien. De brandweer in Tilburg denkt dat het nablussen bij de uitgebrande papierhandel nog de hele dag gaat duren. Er zijn nog zeker 10 bluswagens bezig bij het pand aan de Centaurusweg... Het vuur brak gistermiddag uit in een loods van het bedrijf en sloeg over naar andere ruimtes. Er was veel rookontwikkeling, maar er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. Gisteravond laat werd het zijn brandmeester gegeven. Het bestand in Jemen lijkt alweer te zijn gebroken. Gisteren sloot de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand. Maar vanochtend meldden getuigen explosies en zwaar geweervuur uit de hoofdstad. President Saleh is gisteren naar Saoedi-Arabië vertrokken voor medische behandeling. Vrijdag raakte hij gewond bij een aanval op zijn paleis. Er wordt gespeculeerd over de mogelijkheid dat Saleh in Saoedi-Arabië blijft. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen zijn bewind. Bij zijn vertrek heeft de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. TV-zender al Arabiya meldt dat hij vandaag een ontmoeting heeft met militairen en met de zonen van president Saleh. Als die zonen inderdaad nog in Jemen zijn, is het minder waarschijnlijk dat het met het vertrek van president Saleh ook een machtsoverdracht op handen is. Het weer. Vanmiddag op sommige plaatsen nog zon, maar later ontstaan felle onweersbuien met kans op hagel en minstoten. Eerst vooral in het oosten, later ook in het westen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontrole.